Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Schrijver Arnon Grunberg krijgt de PC-Hoofdprijs 2022 voor zijn romans en verhalen. De vijfkoppige jury noemt de 50-jarige Grunberg een schrijver die ongeëvenaard is in ambitie, productiviteit en intellectuele kracht. Grunberg debuteerde in 1994. Tot zijn bekendste werken horen de romans De Asielzoeker uit 2003 en Teersa uit 2006. Aan de PC-hoofdprijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. Grunberg krijgt de prijs in mei uitgereikt. Een Deense oud-minister is veroordeeld tot een celstraf... omdat ze jonge asielzoekers-echtparen uit elkaar liet halen. Inger Steuberg wilde met haar beleid gedwongen kindhuwelijken bestrijden... Als de vrouw jonger dan 18 was, moest ze naar een andere opvanglocatie dan haar man. Maar in de praktijk waren de mannen vaak ook vrij jong en soms hadden de stellen al kinderen of was de vrouw zwanger. Bovendien waren er geen uitzonderingen mogelijk, wat indruist tegen de Deense wet. De oud-minister kreeg een gevangenisstraf van twee maanden. In Holte heeft de politie 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk gevonden, Het lag in een opslag in een woongebied. Het ging om professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk... dat in Nederland niet meer verkocht mag worden. Een 33-jarige man uit Holte is aangehouden. Ook in Kuik is een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Dat gebeurde de afgelopen avond bij een verkeerscontrole. Twee mannen hadden in een bestelbus ruim 1100 kilo vuurwerk liggen. Ook zij zijn aangehouden. De Nederlandse handbalsters zijn in de groepsfase van het WK in Spanje uitgeschakeld. De Oranje Vrouwen, de regerend wereldkampioen, verloren met 34-37 van Noorwegen, de nummer 1 van de wereld, en kunnen zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde. Het weer... Vanavond en vannacht bewolkt met kans op wat regen of motregen. Minima rond 7 graden. Overdag ook overwegend bewolkt met een stevige zuidwestelijke wind. In het zuiden nog een tijd druilerig. Het wordt een graad of 10. De dagen daarna droog bewolkt en zacht decemberweer. Dit was bij Play It Loud. Kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Standpoort. Seven on eleven, stay God's watching you. Double up for crazy, those three can split. The ace is fate, the ace is fate. You know I'm going to lose, I got Fools, but, but that's, that's the, way. the way I like, I like it, it, baby. I don't want to live forever. Kom terug in het tweede uur van Play It Loud. En je hoort dus natuurlijk Motorhead met deze of Spades, Hun hoogste notering op nummer 201 vind je hem terug. En hopelijk weer wat hoger volgend jaar. Of uh, voor dit jaar bedoel ik dan. <laughs> dat moet. Ja, dat denk ik ook wel. Hij heeft een behoorlijke klom, uh, of klim gemaakt hè, sinds zijn overlijden in 2015... Want hij stond uh, uh, vrij hoog genoteerd, geloof ik. Uh, na zijn overlijden in 2016 stond het hoogst genoteerd op nummer 156 in de lijst. En daarvoor kom hij van ja, plaats 1000 of zo. Veel hoger in ieder geval. Elk jaar heeft een gebeurtenis of overlijden van een artiest natuurlijk invloed op het stemgedrag van de luisteraar. Sindsdien is het nummer in de lijst gebleven. Alhoewel toch wat afgezakt naar dus nummer 201. Evengoed een hoge notering, maar een vet nummer. We gaan alweer door naar het volgende nummer en in de bovenste 200 lijst. Op 162 vinden we Nederlands grootste gothic rock of metal band With Temptation met een hoogste notering en ook terecht. Wat een schitterend nummer blijft dit toch? Ben jij een beetje liefhebber van gothic muziek, John? Of ben je niet zo? Mm, niet heel vaak, maar soms wel. En wat voor een Dit band? vind ik een mooi nummer. Ik vind het ook een prachtige zangeres. Zeker weten. Mag er zeker zijn. Maar het is niet helemaal mijn smaak. Niet helemaal jouw smaak. Ik nee. kan het wel goed waarderen. Oké, okay, nou, dat is mooi. Dan gaan we nu luisteren naar Ice Queen van Within Temptation. Geniet ervan. Die uit de fijne Iets uh, lager genoteerd dan de voorganger Mother Earth van uh, Album Mother Earth natuurlijk. Uh, Witham Temptation met Ice Queen. Uh, die stond op uh, 162. Dus we gingen eventjes een beetje terug uh, in de tijd. Maar <laughs> Doehast was de hoogste notering voor Ramstein uh, op nummer 143. Maar liefst. Nou, laten we hopen dat ze nog weer wat hoger uh, terecht gaan komen dit jaar. En natuurlijk, uh, het meest gespeelde nummer van Ramstein uit Duitsland natuurlijk, uh, is wel doegast. Uh, maar liefst zes noteringen stonden erin uh, van Ramstein uh, in de, lijst, de lijsten nee, maar vorig dat jaar. dat mag ook wel. Dus ja, een wel band, zeker. Jij had ze live gezien, uh, vertelde je me. Ja, diverse keren. De ja, eerste keer, ja, was het staat wel altijd bij, Heineken Music Hall was dat destijds. Oh, wow ja geweldige, Nou, uh, nee, dat was een ongelofelijke show, ja, ja kan vuurwerk me voorstellen. in brand steken, ja, ik en zag zag wel eens filmpjes, ik denk, wow, daar wil ik ook wel een keer heen. Kijk, knoeihard geluid, en en, maar perfect, een ja. goede zaal is dat. Ja, dat zeker. Maar ja, de, is het, een uh, musical, ja, Avast live, ah, live, ja, live ja, ja ja, ja, ja, ja, dat is zeker een geweldige zaal, ja, ja, daar wil ik ze dus ook nog wel een keer uh, live zien of ja, een andere grote. De zaal natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel de beste zaal is om ze live te zien. Of misschien Gelderdoom. Is dat ook wel een. Uh... Nou, je kan ze ook op ja, festivals goed hebben. Maar precies. het geluid bij die gast is zo ongelooflijk ja, goed. Dat wil ik zeker geloven, ja. ja Geweldige band, Ramstein. Dus uh, wel verdiend uh, in de lijst. En hopelijk uh, vinden we ze dit jaar nog wat hoger. We gaan door uh, naar uh, ja, Ozzy Weer, die we eerder ook al hoorden, maar dan met zijn uh, uh, solo-werk. Uh, nu natuurlijk met zijn eigen band, Black Sabbath. En de enigste notering, gek genoeg, in de lijst. Dat is gek. Belachelijk. Ja, vind ik wel. Die gozer verdient een standbeeld. Ja, zeker weten. Maar goed, wat ik al eerder zei aan het begin van de uitzending... ga ik een hele avond aan hem wijden. Over twee weken dus de top 20 van Black Sabbath. En natuurlijk, uh, de bekendste hit van Black Sabbath uh, is Paranoid natuurlijk. Uh, niet het beste nummer, vind ik persoonlijk. Wat vind jij eigenlijk het beste nummer van Black Sabbath? Wat staat bij jou op nummer 1? Ja... Ik vind het best altijd moeilijk te zeggen. Ja, ja, ze dat hebben zoveel goede dat nummers is... gemaakt. En dat sowieso. Maar dit hoort er wel bij, hoor. Vind dat ik. sowieso. Paranoid, Zeker. Ja. Het is een heerlijk uptempo nummer. En je gaat hem nu horen. Paranoid. Op nummer 127. Zie ik hier. Ja. Geniet. Pas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 Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen. Why? You're justified. Those your who died for the badge. Yeah, you're chosen. Why? Those who died are justified for wearing the badge. Yeah, you're chosen. Why? You're justified. Those who died for the badge. Yeah, your you're the badge and your chosen. Why? Some of those are forces, all the same that burned crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that work crosses Ugh. Killing in the name of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 Ik kan het niet zomaar afbreken natuurlijk, hè? Rage Against the Machine hoorde je op nummertje 51. Hoogste notering van een uh, ooit. Heerlijk op het nummer blijft dit. Heerlijk, hè? Fuck you, I won't do what you tell me. <laughs> ja, we zijn zeker weer wakker. Heerlijk. Ja, van het uh, succesvolste album uh, wat ze hebben uitgebracht... Uh, dat sinds 2012 uh, het nummer dan erg is gestegen in de lijst. Vorig jaar stonden ze dus nog op uh, 51... En ja, de vraag is nu, hoe hoog zullen ze dit jaar staan? Ik hoop uh, lekker hoog. Wat denk jij, John? Ja, nou, ik zat dus even zo die lijst door te kijken. Maar ik vind dat dit soort nummers behoorlijk hoog staan. Voor, ja, we zijn toch weer, uh, lijst. bijna ik in denk, de top 50. Ja. Dat geeft de burger moed. Ja, dat bedoel ik. Wij zijn nog niet, uh, <laughs> wij zijn nog niet verdwenen uit de lijst, gelukkig. De metalheads, uh, wat dat betreft. Heerlijk. Dat uh, was trouwens ook de enigste plaat uh, in de lijst. Dat is dan wel weer raar. Nou ja, goed. Wel fijn dat ze erin staan natuurlijk. Maar met één nummer. Ja, maar ik zit wel met meer bands zit ik zo te kijken. Denk ik ook met, met ACDC bijvoorbeeld. Mm, daar staan er een... wel meer in. Ja, er staan er wel meer erin. Maar dan denk ik, het hoogste nummer, dan denk ik van ja. Yeah. Dat, Thunderstruck. Dan, ja, dat is dan het beste. Uh, ja, ze hebben beleid, daar toch meeste het meeste succes mee gehad. Ja. Uh, op 27 maar liefst vinden we de Australische rockers van ACDC. Die ons al uh, jarenlang van de heerlijke rock'n'roll voorzien, eigenlijk altijd hetzelfde, maar uh, blijft altijd lekker. Je hoort nu op nummer 27 dus, Thunderstruck van het album The Razor's Edge, 1990. Heerlijk, maar inderdaad niet het allerbeste in ons uh, nee, wijze... van ons idee. Nee, inderdaad. Wat dacht je van Highway to Hell, Like and Black? Nou, hierna dus nog wat meer grunge. Uh, met uh, Kurt Cobain onder andere. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal. groeit de Nirvana's populariteit dankzij hun meest succesvolle album, Nevermind. En grootste hit Smells Like Teen Spirit, die je net hoorde. Elk jaar staat dit nummer hoog in de lijsten en terecht. Sinds 2005 staan ze erin met 25 als hoogste notering ooit. Nirvana heeft zelfs negen andere nummers in de lijst, dus toch geen slechte score, hè, John? Ja, best uh, terecht, uiteraard. Ja. Ja, Kurt Cobain blijft een geweldig zanger natuurlijk. en uh, ja Benieuwd hoe hij het dit jaar weer gaat doen, hè? We klimmen acht plekken omhoog en daar vinden we de hoogste notering van wellicht de grootste metalband ooit. Metallica heb ik het natuurlijk over. Hun hoogste notering is dan wel een ballad, maar wel zeker het beste nummer wat de band heeft uitgebracht. Wat vind jij eigenlijk, John, het beste nummer? Ja, nou, ik vind het best, beste plaat, vind ik. Uh, de CD heb ik het dan over. Ja. Yeah. Vind ik kill em all. Kill Em All, ja, ja, natuurlijk waar het allemaal mee begon natuurlijk. Ja, dat vind Zeker. ik al zo puur. Ja, toen en, was Metallica uh, nog echt uh, ja, stevige trash natuurlijk. Maar goed, muzikaal is dit natuurlijk hartstikke goed. Zeker weten. We gaan uh, genieten van uh, Nothing Else Matters. En hierna ook weer een ballad van Guns N' Roses. Op nummertje 16, één plaatsje hoger dan uh, Metallica's Nothing Else Matters... die op nummer 17 staat. Geniet. Een van de beste rocknummers ooit gemaakt. Maar één nummer staat net één plaatsje hoger. En mogen we Led Zeppelin's Stairway to Heaven natuurlijk en niet vergeten... en Queen's 'Bohemian Rhapsody, maar daar is geen tijd meer voor. De keuze is gevallen op de inmiddels zeventigers van The de Deep Purple... die onlangs een nieuw coveralbum hebben uitgebracht. Hun grootste hit vinden we hier een plaatsje hoger dan November 1. En dan heb ik het natuurlijk over de geweldige Child in Time... Helaas hebben we niet de volledige 10 minuten de tijd voor uh, om uh, het hele nummer te draaien, maar dan de korte uitvoering. Wat wil je eigenlijk van uh, Child in Time? Uh? Ja, fantastisch. Ja, geweldig nummer, hè? 10 ja, minuten. Zeker weten. Uh, Altijd hoog genoteerd. En ze ja, staan uh, sinds 1999 in de top 5 zelfs. Helaas nu op plaats nummer 15. Maar we gaan nu lekker genieten van Child in Time van Deep Purple. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En dan heb ik meer aandacht voor de hard nummers uit de top 2000 lijst van dit jaar. John, bedankt voor jouw aanwezigheid en ja. anekdotes. Ik hoop ja, dat je, je het leuk vond. En wie ja. weet, tot de volgende keer. Ja. Goed. Goed. Alright. right. Geniet met jou de tuin. Dankjewel. wel. rustig voor straks, luisteraars. Tot volgende week. Bedankt.